Uh, beste luisteraars, we hadden het vorige keer toch ook over een aantal interessante uh, Assese woorden en uitdrukkingen. Zo kregen we daar zijn domp inhaven, zijn domp inhouden. Om uit te drukken dat men zich inhoudt, dat men aangaande een of andere zaak niets wil zeggen, wordt hier inderdaad de wending gebruikt zijn domp inhaven, zijn een domp inhouden. Oorspronkelijk zal de uitdrukking natuurlijk een letterlijke betekenis hebben gehad, maar in deze uitdrukking is ze duidelijk figuurlijk. Nu is domp, domp, een Zuid-Nederlandse variant voor damp. En daarover hebben we het al eens eerder gehad. Wij kregen het ook uh, te maken met een aantal uh, oude voornamen. Natuurlijk voornamen die uh, uit vandaag de dag uh, niet meer zo voorkomend zijn. en Vandaar dat ze ook een beetje eigenaardig in de oren klinken van jonge mensen. En zo uh, zijn daar de voornamen uh, Z, Mat en Lat. Het gaat hier om verkortingen uit Elisa, Elisabeth, uit Emma en Nicola. Eigenaardig is dat deze eenzilbige voornamen alle drie uitgaan op een, wat wij daar noemen een gemoeieerde te. Uh, vermoedelijk is die laatste medeklinker te verklaren uit een verkleinwoord dat de waarde heeft, en vroeger ook had, van een vleinaam of een kozennaampje. Dus emaatje klonk dan als Maiten, zatje, zaadje, Lisaatje als zaten en Nicolaatje als Leiden. en daaruit heeft zich dan weer een grondvorm ontwikkeld die dan werd Maid, Zaid en Leit. Wij hadden het ook over de vrij oude mannelijke voornaam Einten, ja alweer een diminutief, een verkleinwoord dus Heintje uit Henrikus. We hebben het vorige zondag gehad over uh, de soorten bezemsborstels. Een stijvenbustel, een straatkeider, een zaambustel, een zijdenborstel, een keirbustel, een keerborstel en dergelijke meer. Ook over een fladder. Over die fladder willen we het vandaag even speciaal hebben, want deze bezem met zachte lange haren, die uh, kennen de assenaren of althans de ouder assenaren onder ons, als fladder. Een mannelijk woord. Ne fladder. En die fladder is natuurlijk een dialectische variant van vladder. En dat woord wordt door het WNT, het woordenboek der Nederlandse taal, opgegeven als een term uit de vaktaal der behangers. Daar wordt het verklaard als een borstel, waarmee de met stijfsel bestreken banen worden aangedrukt en glad gestreken. Dus oorspronkelijk was de vladder, onze vladder, een behangersborstel. Bij ons heeft Echter dit woord de betekenis gekregen van een borstel, al dan niet met stijl, die lange zachte haren had. Eigenaardig is wel dat vladder bij ons tot fladder wordt, dus met een aanvangs f. Men noemt dat een f iets wat in de taalkunde nog meer voorkomt en wat in het Asses ook voorbeelden vindt. Denk maar aan venijn, wordt bij ons vernijn met een f. Denk aan viool, wordt bij de oudere mensen ook als fiool, mi-fiool en dergelijke uitgesproken. Dus de stemloze f... Die stemhebbende hebbende aanvangs. We, komt nog wel meer voor. Wij kregen de uitdrukking op. in besef zijn. In de betekenis van. het uh, druk hebben, in de weer zijn. en uh, vermoedelijk. ...heeft dat uh, woord bescheffen te maken met wat ik bij Kiliaan vind onder beschaffen. En dat beschaffen betekent dan volmaken, verrichten, zien dat iets gedaan wordt. Dus dat betekent slecht eigenlijk zeer dichtbij. Uh, ik moet ook uh, zeggen dat Schuurmans, de maker van het uh, eerste Algemeen Vlaams Idioticon... ...het woordje, of de wending liever opgeeft in beschef zijn. En hij verwijst naar beschaft zijn in Beschar zijn als een variant daarvan, dat die heeft gehoord in Klein-Brabant, dus toch wel uh, niet zo ver hier vandaan, maar toch ook niet duidelijk onze streek. We kregen ook de wending 'is geschikt, eerlijk gezegd uh, hebben wij die uitdrukking toch nooit in de praktijk gehoord, maar er zijn assenaren die ons dat bevestigen, in de betekenis van op zijn teen getrapt, hij is geschokt, hij is geschikt. Uh, nu weten wij niet of dat te maken heeft met dat chicken dat wij kennen, uit het Franse chic, dat pruimen en kouwen betekent. En iedereen van ons kent natuurlijk nog de chic van vroeger, ook alweer het Franse chique, dus dat tabaksbruim. Uh, bij ons ook in een verruimde betekenis opgevat voor kouwgom. Ja, het zou kunnen dat het daarmee heeft uh, te maken. Uh, nog een mooie uitdrukking hadden wij Gien Vorn in de Bicht. Ja. Men wil daarmee uitdrukken dat men toch ernstig moet zijn. Dus dat men wil aangeven dat men het er niet moest worden gelachen en gezeverd. Dat men dus in ernstige aangelegenheden ernstig diende te blijven. En dan zei de Assenaar, geen vorn in de bicht. Geen vodden in de bicht. De uitdrukking komt niet in de standaardtaal voor. En evenmin wordt ze in de dialectwoordboeken opgenomen. We hebben het al vaak gehad over vorn voren uit vodden. Het is dus de intervocalische D die bij ons tot een dubbele R is geworden. Vorren, klorren, plorren en dergelijke meer zijn daar natuurlijk varianten van. Ik vermoed dat ik eh, zo wat het lijstje heb eh, afgelopen. Het werkwoord zich voegen kennen wij van vroeger al. Vugen, eulenvugen, ze moeten eule vugen. Toeken hebben we ook al behandeld, dat komt van tokken, Franse taquiné. Er zijn nog een paar woordjes overgebleven. Nu, wij hadden het over twee uh, woorden uit de plantkunde, namelijk de wille rabarber. Wille rabarber, ook een mannelijk woord, uh, is een wilde plant die in de algemene taal het hoefblad wordt genoemd. En die wille rabarber groeit langs peken. Heeft een holle stengel en de roze bloemen verschijnen nog voor de bladeren. En die grote, op rabarber gelijkende bladeren, uh, die verlenen de plant zijn karakteristiek uiterlijk. En uh, dit kenmerk is trouwens ook verantwoordelijk voor de naamgeving. Dat hoefblad behoort tot de zogenoemde compositae, dus de samenstelligen. De Latijnse benaming is de petatises of petasites. Hybrides. Wij hadden het ook over Wettekrijt, Vrattenkruid, in de benaming van de stinkende gouwe Gelidonium, namelijk van de papaverfamilie. En de volksnaam Wettekrijt dankt de plant aan het feit dat het melksap de Vratten vernietigde. En misschien nog vernietigd. Over die wetten hebben we het ook al veel vroeger gehad. Eh, komt uit WERD en de R voor een is uitgestoten, gesyncopeerd. Vandaar dat die WERD tot WET werd bij ons. Uh, nog even zeggen dat er problemen waren gerezen met de term uh, verkeskrijt. Dat verkeskrijt is bij ons duidelijk uh, iets, een samenraapsel, uh, als ik het zo een beetje oneerbiedig mag zeggen, van een aantal uh, planten die wij toch niet zo goed kennen. Wij doen toch nog een beroep op een aantal uh, deskundigen onder onze luisteraars om ons daarbij uh, te helpen. Want men zegt uh, het is riddersuring, de anderen zeggen het heeft te maken met de berg want uh, mevrouw Louise had vorige keer ook de Bergenia opgegeven. Dus het zijn allemaal dingen die wij uh, zo'n beetje eigenaardig vinden, omdat het uh, bezwaarlijk kan dat het uh, een verzameld term verkesbloren uh, zomaar een term zou zijn voor en voor begekruid en voor de moerasdistel, en voor nog uh, die Bergenia. Ik geloof nooit dat de, de Assenaren zo vaag waren in het aanduiden van de tot daar het overzicht van vorige zondag.